Aanhangers van Bolsonaro roepen al enige tijd op tot een militaire staatsgreep. Bolsonaro riep daartoe niet op. Hij verloor de presidentsverkiezingen op het nippertje van Lula. In het centrum van de Duitse stad Dresden was aan het einde van de ochtend een gijzeling. Het gebied rond het grootste winkelcentrum van de Duitse stad werd door de politie ontruimd. De dader zou eerst een vrouw hebben doodgeschoten, mogelijk zijn moeder. Daarna verschanste hij zich in een drogisterij.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 De westerse elektronica-onderdelen die nu in de drone zijn ontdekt... zijn gemaakt tussen 2020 en 2021, zegt een deskundige... die ook zegt dat het gebruik van die chip moeilijk is te voorkomen. Bij een brand in een woning in Gouda is vanochtend een 83-jarige vrouw overleden. De brandweer zegt dat de brand intussen onder controle is. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek. Een brandweerwoordvoerder zegt tegen Omroep West... dat er geen andere woningen ontruimd hoefden te worden... Het weer op veel plaatsen mistig. In de kustgebieden kansen op een winterse bui. Er is ook wat zon. Het is een paar graden boven nul. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Naarden en Knap Muidenberg nog vijf kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht...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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft, beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. nu. Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van de leer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 Mijn naam is Mario Zampert en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... In de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oude, lostalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. En daarboven danken we hem hartelijk voor. Elke week komt u met een hele doos met plaatjes aan... en dan gaan we weer eens kijken welke plaatjes er, er geschikt zijn qua geluidskwaliteit. Dat allemaal vinyl is natuurlijk, of het weer een beetje mooi klinkt. En zo brengt hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie... en die was van Louis met een beetje nog wel oudje. Een opname uit 1928. En de volgende artiest is een formatie, het Cocktailtrio. Trio. was een bekend zangtrio van populaire Nederlandstalige liedjes in de jaren 50, 60 en 70. In 1951 vormde Ad van de Gein de piano met de Tony Moor gitaar en Karel Alberts contrabass het Cocktailtrio. Het Knooje-Shakers werd een hit in 1965. En andere succesvolle nummers zijn uh, Kangaroo, Badje 4, een Levende Man, die dier uitvond, Karawaska, Grote Beer. De hele wereld eh, alleen van ons Cover natuurlijk van Chuck Berry's compositie No particular place to go En natuurlijk eh, wie heeft de sleutel Van de jukebox gezien En ik heb nu voor u een andere plaats Het cocktail trio met Katootje Ik ben met Katootje Naar de opera gegaan Naar de opera gegaan Dat is iets wat ik nooit meer wil Want de kwemel Staat niet stil Want de kwemel staat niet stil Want de kwemel staat niet stil en ze zag in de zaal tegen de dominee, de dominee Pardoes. Dat is sterk, dat is sterk, hè, hey, die dominee? Naar de kark, naar de kark zie die dominee. La la la la la la la la. Zonder vie, Karel zich maar verstoord. La la la la la. la. En ze zag in de zaal Daar de wafelvrouw De wafelvrouw Pardoes Kom maar binnen, kom maar binnen Ha die wafelvrouw Ja die binnen, binnen, binnen, binnen Zei de wafelvrouw Dat is sterk, dat is sterk Ha die dominee Naar de kark, naar de kark Zie die dominie. La la la la la la la la Zonder la la la la la la la Want hij kon en ze zag in de zaal daar de toverheks, de toverheks, pardus. Laat je zakken, laat je zakken, ha die toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen, ha die wafelvrouw. Ja die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw. Dat is stark, dat is stark, ha die dominee. Naar de kark, naar de kark, zie die dominee. La la la la la, la, la, la. Riep de figaro van het toneel. La la la la la la la la. Dat gepraat werd de werkelijk te veel. En ze zag in de zaal ook de barones. De barones Pardoes. De elite, de elite, haal die barones. En de zwete, en de zwete, zei de barones. Laat je zakken, laat je zakken, haal die toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom. Binnen, binnen, binnen zei de wafelvrouw. Dat is stark, dat is stark, ha die dominee. Naar de kark, naar de kark, zie die dominee. La la la la la la la la. Zonder vier op rood onderluid. La la la la la la la la la. Want hij kwam er haast niet bovenuit. En ze zag in de zaal ook de oude heer. De oude heer Pardoes. Hechtig, niet zo jichtig, ha die oude heer. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei die oude heer. De elite, de elite, ha de barones. En de zweete, de zweete, zei de barones. Laat je zakken, laat je zakken, ha die toverheks. Ik zei ja, pakken, ik zei ja, pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen, ha die wafelvrouw. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw. Dat is sterk, dat is sterk, ha die dominee. Naar de kark, naar de kark, zie die dominee. Houden jullie nou je snuip? Riep de Figaro. Je zou je familie moeten doen, dat de Figaro. En voor men de doek der die zakken, ben ik hem gauw met cadeautje gesmeerd. Want de Figaro kreeg de bakken. Zoiets heeft Mozart nog nooit gecomponeerd.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 Dacht toen weer met grote spijt aan goeie ouwe haremtijd Ach, had hij toen maar geleefd Basha Hassan, ach hoe hij die tijd beneidt Van minder zonder narigheid, toch had hij dat maar geleefd Want als jij eens ruzie kreeg met eens zo'n harem week, dan had je niet te lang geleefd. Salam Alekoum.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 Geef me vlug een zoen, ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen. pensioen. Zandvoort, lokaal onderbroek de badplaats Zandvoort. U hoorde Jenny Roda, Wim Popping en de Ramblers met Agentje. En daarvoor Aardbrouwer met Pasha Hassan. CFM Zandvoort, de, de Zandvoort uit Zandvoort. <laughs> ja, ik vergiste me eventjes. Iedere zondagochtend tussen 9 en 10 zijn we bij u. Uh, het voorprogramma kan je het een beetje zeggen van CFM Jazz. Iedere zondag en op uh, zaterdag tussen, uh, 11, nee, tussen 12 en 1 wordt het programma herhaald. Zandvoort uit Zandvoort. En we gaan doorgaan door met een opname uit 1956. De B-kant van 20 kleine vingertjes en de A-kant is de trappelzak boogie. We gaan door met de drie kleine kleutertjes. Wel, de jonkers en de joffers. U hoort ze nu hier op de radio. Bobby lief is zelfs aan het gapen Met zo'n blosje op de kaken. Zullen ze geen herrie maken? Laat die kleine lieve apen. Slapen, slapen, slapen, slapen. Dag kindertjes. Blijven jullie maar lekker slapen hoor. Dag. Haha, ze kunnen weer echt lachen. nu is je weg. Nu is je weg. Mama wish my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 Please er allemaal een beetje geschikt zijn, Vinylplaatjes die nog uh, dus een beetje capabel zijn om te draaien op de radio voor u. En iedere week lukt het dan ook weer om een paar mooie plaatjes voor u uit te kiezen. De volgende artiest is Cornelis, roepnaam Kees Pruis, geboren in Sparendam op 7 maart 1889 en overleden in Amsterdam op 28 maart 1957. was een Nederlandse cabaretier en volkszanger die vooral populair was tijdens het interbellum. Hij staat uh, vooral bekend om uh, Zij die niet slapen. Dat was een opname uit 1921, de kleinste. In het Groene Dal, het Stille Dal. Dat was uh, vijf jaar later in 1926. En ik zou wel eens willen weten wie mijn huis, wie mij thuis heeft gebracht. Heb ik uh, vorige week of die week daarvoor, meen ik, voor u gedraaid. Dat was een opname 1927. Nou, zo heeft hij veel meer uh, grote hits gedraaid. Hij was uh, aanvankelijk groenteboer. Voordat hij uh, in optreden in cafés en kleine theaters. En een uh, populair revue zanger werd. En hij debuteerde in 1914 als een zanger. In de Schouwburg En dat hier in Haarlem. Nou ja, hier in Haarlem, hè? Dan wordt Haarlem. Ja, het zit bijna naast elkaar, hè. Hoort hem nu Kees Pruis met Zit ik op mijn duivenplatje? Dat is een opname 1947. Zit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duiven keren mee. Zit ik op mijn duivenplatje? Mijn duiven brengen vree, dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vree. Ik heb weer duiven zoals voor de Noordloch, mijn hoek is weer netjes en schoon. Ik ben zo trots als een avond, mijn vogels, mijn dochters zijn buiten gewoon. Zie ik mijn koppel zich sierlijk verheffen, dan volg ik een vlucht met Stuk voor stuk weer op het plat, dan is leef ik en heb ik ver Zit ik op mijn platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duiven een keer in mee. Zit ik op mijn platje, dan is alles weer oké. Okay. Mijn duiven brengen vreugd, dan voel ik me als een koning. Want mijn duiven brengen vreugd. Moeder de vrouw zegt jij koestert je duiven alsof het je kinderen zijn. Dan zeg ik schatje jij koestert je plantjes dat vind je toch ook wonderfijn.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 Middag u uit luistert naar je. Zandvoort uit Zandvoort. Waar zijn de jaren gebleven van rode en witte radijs? De jaren van goge me de wereld was toen paradijs. Waar zijn de jaren gebleven van jantjes en van bleke bed? De wereld van goge me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 Van rode en witte radijs de jaren van Goochemus Alley. De wereld was toen paradijs. Waar zijn de jaren gebleven van Jantjes en van bleke bed? De wereld van Goochemus is ondersteboven gezet.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 gebleven van Jantjes en van Bleke bed. de wereld van Goge sorry, is onderste boven gezet Ja, u hoorde Zilver en poos hier op de lokale op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort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 Kruidenier. En in 1922 uh, verloor hij op zeer jonge leeftijd zijn moeder. En na een schooltijd waarin hij steeds de kiebesuiting had, had hij een aantal uh, weinig succesvolle baantjes. En in 1932 ging hij zingen bij de amateurzanggroep de Keep Smiling Zingers. Waar, uh, waarna hij in 1934 met de uh, Volkschozers een duo vormde. Opdraad bij jubilerende verenigingen en instellingen. Later dat jaar ontmoet hij Huub Jansen met wie hij na een reis door Frankrijk in 1936 in Amsterdam ging wonen. Eerst op de Westenmarkt en later op de Prinsengracht. In datzelfde hij werd hij secretaris-administrateur bij Louis Davis waar hij tevens kleine rolletjes opgepreden en de sansons kon zingen. In diezelfde tijd trad hij op op zijn, uh, met zijn eigen gezelschap... de rare waar zijn vriend Huub aan meewerkte. Sonneveld zo in Frankrijk van 1937 uh, in cabaret... van uh, Suzy Solder en Agnes Capri. En u hoort hem nu, Bim Sonneveld, met had je niet... die mooie blauwe ogen. Meisje, wat heb jij op je geweten...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 het was toch niet zoveel wat ik je vroeg. Had je niet die mooie blauwe ogen, had je niet dat rauwe zwarte haar, dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er nimmer voor mijn rust gevallen.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 Come <laughs>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 Is er niet, is er niet, is, maar als ze weer een niet is, dan gaat het weer. niet goed. Of je nu Jantje of Piet, heet Spinazie of Piet, weet, of je je zomer of ziek kleed, iedereen is op de rij. Voordat het trek in plaats, vindt, wil ik moe al mee in de buurt. want als ze vraagt wat kijk, ik moet waar de vrolijk uit.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 Zou het geluk bij mij komen, stel je zoiets van eens voor. Moeder kijkt in die weken haar man steeds vriendelijk aan. En als een rokkenvelder zijn vader de was Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win. Krijg jij aan iedere vinger een diamanten ring. Een bontjas op je schouders en paras aan je oor. Is maar weer naast zit en flink op de staat zit. Iedere man die dit zit, die speelt nog altijd weer mee. Want om een kans te wagen, dan zit ons eenmaal in bloed. En je zit elke keer weer met opgewerkt moed. Als ik de honderdduizend. Deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Dan meteen de CFM Jazz. En ik bedank nog even Cordraaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard, ik wens u nog een hele fijne zondag. En als u het programma gemist heeft of u wilt nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag of volgende week zaterdag. Het is van u het bekijkt, het is vandaag zondag. Dus uh, volgende week op zaterdag tussen 12 en 1 wordt het programma nogmaals herhaald. Of dus tussen 1 en 2. Ik ben, ik ben eventjes de weg kwijt. In ieder geval op zaterdag tussen 12 en 1. Dat is hem voor het programma nogmaals. Ik laat u achter met uh, zometeen Maria Dieke en de Sky Mars met in de bus van uh, Bussum naar Naarden. Maar eerst hoort u nog uh, Johnny Jordaan, pseudoniem van Johannes, Hendrikus van Muusje. Hij was geboren in Amsterdam op 7 februari 1924 en al daar op 8 januari 1989. Natuurlijk zanger en vertolker van het levenslied. U hoort hem nu met een Jordaan in de hemel. Wens u een fijne zondag en misschien tot volgende week. Zal ik die rit vergeten dat ik naast jou heb gezeten? Kijk ik mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. In de bus van bussen naar luiden gaf je mij een zoen. Zie FM, wens jullie allemaal fijne dagen en een voorbije